12 uur. Dit is Jeroen Japa met het journaal. Zwangere vrouwen kunnen komende nacht in Amsterdam niet thuis bevallen. Ze moeten naar een bevalcentrum of een ziekenhuis. De verloskundigen voeren actie en doen daarom geen thuisbevallingen. Ze protesteren daarmee tegen de plannen van Minister Schippers om alle zorg rond zwangerschap en bevallingen uit één pot te gaan betalen. Nu zijn er voor verloskundigen en ziekenhuizen nog gescheiden geldstromen. Dat is te duur en inefficiënt, vindt de minister. De verloskundigen zijn bang dat de nieuwe financiering leidt tot het sluiten van hun praktijken... omdat zorgverzekeraars liever in zee zouden gaan met ziekenhuizen. In Afghanistan zijn tientallen buspassagiers ontvoerd door de Taliban. Ze werden meegenomen bij een wegblokkade in de zuidelijke provincie Helmand. De Taliban-strijders namen alleen ongeveer 25 mannen mee. 18 vrouwen en kinderen werden volgens het provinciebestuur vrijgelaten. De afgelopen weken voerden de taliban het aantal aanslagen in Afghanistan op. In de hoofdstad Kabul vielen gisteren 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een minibus. De Franse schrijfster Benoit Groelt is overleden. Ze is in Nederland vooral bekend van de roman Zout op mijn huid... die een bestseller werd en ook is verfilmd. De erotisch getinte roman uit 1988 gaat over een intellectuele vrouw uit Parijs... die een relatie krijgt met een zeeman. Verder was Groelt vooral bekend door haar feministische publicaties. Benoit Groelt was 96 jaar. De bondscoach van het Oekraïense voetbalelftal houdt het na vanavond voor gezien. Oekraïne speelt vanavond op het EK het laatste groepsduel tegen Polen... maar is al uitgeschakeld. Bondscoach Vomenko zegt dat het geen zin heeft om te blijven... nu hij de doelstelling niet heeft gehaald. De Russische bondscoach Slutsky trok gisteravond ook al zijn conclusies... na de nederlaag tegen Wales. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien en ook af en toe zon wordt 20 tot 23 graden. Morgen een stuk warmer, maximaal 26 graden. Wel kunnen in de loop van de dag stevige buien vallen. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 It moving so phenomenally Come on lock the way we rock it So don't stop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 we rock it, so don't stop that. van Zandvoort, Zandvoort op 106.9 FM I'm the police man. Nobody, nobody move, no, no, no, nobody, nobody move. get hurt. Ha da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 Vijf, vier, vier, zes is mijn moeder. Vijf, vier, vier, zes. ZFM Text TV op kanaal 45 Open up your eyes. And watch the sunrise. One point, we have been made clear. Love, I got spread on the world, you know. Me love ya. Koms out of. Spread to the world, entrenched. Ik acabar todos esos besos que te quiero dar. Ik mí no me importa que duermas con Ik porque sé que sueñas con poderme ver, Ik ¿qué vas a hacer? wil Ik wil niet meer. Ik wil Ik wil niet meer. Ik wil Ik wil niet Ik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 ik Ik heb te veel llorar?